Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Deelsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse marine en de Franse kustwacht zijn bezig met een reddingsoperatie. In het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is een boot met migranten omgeslagen en gezonken. Correspondent Fleur Lounsbach vertelt wat er is gebeurd. Er zouden zo'n 30 mensen op die boot hebben gezeten, horen we. Um, verschillende reddingsboten zijn er nu bij betrokken. Ook een vissersboot die helft, er zijn helikopters. Maar er is natuurlijk ontzettend weinig tijd om mensen uit het water te krijgen. Want het is uh, ontzettend koud hier. Er is ook veel mist, dus het is moeilijk om mensen te vinden. Dus de verwachting is dat er hierbij vanmorgen vroeg uh, mensen zijn komen te overlijden. Waardoor de boot op het water omsloeg is nog niet duidelijk... In China is een groot tekort aan coronatesten en pijnstillers. Vorige week stopte dat land met de superstrenge coronaregels. Het virus verspreidt zich nu snel en dus staan er lange rijen voor apotheken... Op internet zijn de zelftests uitverkocht... en aan paracetamolletjes is dus ook bijna niet te komen, zegt onze correspondent. Het probleem is dat mensen heel erg gewend zijn om naar een ziekenhuis te gaan... om daar medicijnen voorgeschreven te krijgen. Maar in de ziekenhuizen zelf is er een tekort aan medisch personeel... omdat daar ook veel mensen uh, inmiddels besmet zijn. En dat maakt die ziekenhuizen dan ook eigenlijk weer tot een uh, besmettingshaard. Hoeveel mensen nu besmet zijn, is niet duidelijk. De coronacijfers in China. China ...worden niet goed meer bijgehouden. En nu het deze week zo koud is... ...hebben veel Nederlanders toch maar de verwarming aangezet. Volgens de GasUnie ging, de, ging het gas er sneller uit dan het er binnenkwam... ...en dus hebben ze de reserves moeten gebruiken. Er zit nog genoeg in, als het maar niet nog kouder wordt. En het is december, dus de kassa rinkelt volop... ...bij de vrouw die zegt dat ze niet veel wensen heeft voor kerst... Mariah Carey heeft weer een record te pakken met All I Want For Christmas Is You. Het nummer staat voor de vierde keer op één in de Amerikaanse hitlijsten. En dat is nog nooit gebeurd. Het weernocht is nog steeds behoorlijk fris met overal temperaturen onder nul. In het zuiden zijn er wolken. Verder opnieuw flink wat zon. Vanmiddag temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Toetseniste en songwriter Christine McVie van Fleetwood Mac is op 79-jarige leeftijd overleden. Christine schreef Don't Stop en het prachtige Songbird. Need your love so bad kennen we natuurlijk ook allemaal.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 Stop driving me mad Oh, because I I need your love so bad Being soft voice That talk to me at night I don't want you to worry, baby I know we can my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. Stemmen voor de top 2000 zijn geteld en Bohemian Rhapsody staat weer bovenaan. Zelf put ik vaak uit de evergreen top 1000. Zelf put ik vaak uit de evergreen top 1000. Waarin deze songs van Ademo, Frans Kahl en Dalida samen met Alain Delon zijn terug te vinden. Servant le verbe, amour perdu, nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, en une Chacun peut me voir Je suis partout à la en Play is een programma boordevol afwisseling. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.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 van de band is een samenraapsel van verschillende zaken en was overigens ook niet ten eerste. Na eventjes als de Blue Velvet, Vision en de Gollywogs te hebben bestaan, werd het Credence afgeleid naar een kennis genaamd Credence. Clearwater, geleend van een bierreclame. Revival, een knipoog naar een liefde voor muziek uit de jaren 50. Met Hey Tonight, Up Around the Band en Cottonfields pak ik drie songs bij de horns die ook in de Evergreen Top 1000 staan. Triple play toppers van toen. Evergreen Top 1000. Ook Roland Keizer, Vicky Leandros en Freddy Quinn zijn erin terug te vinden. Santa Maria Insel die als geboren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 Schön wie einer wachender Morgen, heiß war die stolzer Blick und tief in ihrem innern verborgen, brannte die Sehnsucht Santer Maria, Maria, den Schlitz zu wagen Santer Maria, Maria, Maria, vom Mädchen bis zur Frau.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 Maria, niemals meer heb ik so empfunden wie im Rasch.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 Mädchen aus der großen, fernen Welt und so nennt die Gitarre, die er in den Armen hält. Am Key von Casablanca, or am Cap von Salvador, singt er Leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen, fernen Welt und son Ende Jimmy wilde geen ander smeten, doch zijn leven war niet leer. Denn es blieben ihm zwei Freunde die Gitarre und das Judith Durham werd een jaar na de oprichting van de popgroep The Seekers in 1963 zangeres van de band. Het was de eerste Australische groep die wereldwijd succes had. Judith overleed eerder dit jaar en kreeg een staatsbegrafenis. A world of our own. The carnival is over and I'll never find another you than in the evergreen list. waar de nostalgie van afdruipt.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 We doen ach kom nou we doen wat we doen Triple play triple play triple play triple play triple play triple play, triple play. Triple play. Het was per slot mijn eigen vader Aan mijn succes twijfelde hij geen ogenblik Als kind al speelde ik zo graag dat ik artiest was Van alle lakens maakte ik dan een toneel. En het publiek was mijn moeder en mijn vader Ik geef toe aan hun kritiek. De dag. Ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor, verloor ik mijn allergrootste ver. Volgende week, dag! Zie haar lonken door het leven, Kijk er spelen in de wind, Priya gloed me geven, Hou me voor haar stekels blind, jeuk die niet kan weggewreven. Mijn die ons tezamen bindt. Mijn van straat geredde Roos. Mijn van straat geredde Roos. Mijn van straat geredde Roos.